Beste broeders en zusters, we hebben in het verleden gezien hoe Moosa opdracht heeft gekregen van zijn heer om naar de tyrannieke heerser Veraun te gaan. Met het verzoek Allah te aanbidden, te vereren en te huldigen met de woorden La ilaha illallah. Er is geen ware God dan Allah subhanahu wa ta'ala. En ook hebben wij gezien hoe Moesad het opnam tegen Firaun in een spraakmakend debat. Dat uiteindelijk gewonnen werd door Moesa alayhi salam. En als slotrede gooide Moesa zijn stok op de grond. Die in een vreeswekkende slang veranderde. Iets wat Firaun angst injoeg. Waarna hij vertwijfeld en met grote angst ogen om zich heen begon te kijken. Zich afvragend of iemand hem te hulp kon schieten. Subhanallah. Heilig is Allah. Veraun die zojuist verkondigde God te zijn. Hij zei namelijk. Ana Ik ben jullie verheven heer. Diezelfde Veraun kijkt nu verward om zich heen. En hoopt dat iemand hem bescherming kan bieden. Tegen de slang van Musa (alayhi salam. Zijn dit beste mensen. De kenmerken van een echte god. Firaun is ten einde raad. En vraagt zijn achterban om advies. Firaun de tiran Die altijd een uitgesproken beleid en visie op nahield. En had betreffende alle zaken en alle gebeurtenissen. Is nu even van zijn stuk. En besluit de hulp van anderen in te roepen. En vraagt zijn achterban om advies. Advies dat trouwens niet lang op zich liet wachten. Want ze adviseerde hem namelijk het volgende. Wabes. Filmeda'ini haasjerin. bi kulli saharin alim. Stuur bijeenroepers naar de steden. En zij zullen jou. Elke bedreven tovenaar brengen. Om het op te nemen tegen Moesa alayhi salam. Waarna Firaun. Richting Moesah keek en tegen hem zei: beina na Maak maar een afspraak tussen ons en jou. Die wij niet verbreken, en jij ook niet, op een plaats op gelijke afstand. Dus het is aan Moesah alayhi salam, om te bepalen waar en wanneer hij moet beslissen op welke dag. Deze grote confrontatie plaats moet vinden. En Moesah antwoordde. Jullie afspraak. Zal op de feestdag zijn. En laat de mensen. In de ochtend bijeenkomen. Je kunt je natuurlijk afvragen. Waarom kiest Moesah voor de ochtend. Waarom. Zodat alles zichtbaar is voor de mensen. En de kans. Op schijneffecten trucage en manipulaties klein is. Want zo gaan de profeten te werk, altijd in het helder daglicht. Ze hebben niks te verbergen. Ze hebben niks te verduisteren. Zij worden namelijk gesteund door de wonderen van Allah subhanahu wa ta'ala. En zo geschiedde het dat de en de tovenaars op de dag van het grote feest bijeen kwamen. Terwijl de tovenaars ...heilig overtuigd zijn van hun eigen kunnen... ...en de kracht van hun toverkunst. Maar ze waren vergeten dat Moes salam bijgestaan werd... ...door de grote meester Allah subhanahu wa ta'ala. De tovenaars keken richting Moes en zeiden tot hem... ...ja Moes imma an tulkia, wa imma an nakuna man alqa... O Musa, of jij werpt of zijn wij die het eerst werpen... En Moesa, die natuurlijk de uitdaging was aangegaan, stelde de tovenaars in de gelegenheid om te beginnen. Zij mochten van hem beginnen. En de tovenaars maakten dankbaar gebruik hiervan. En zij wierpen hun staven en hun touwen op de grond. En toen de mensen zagen hoe deze touwen en staven zich op en neer bewogen, ging iedereen tekeer. Want ze kregen waar zij voor kwamen. Toverkunst van het allerhoogste niveau. De grootste tovenaars hadden zich verzameld om Musa alayhi salam een lesje te leren, en hun beste beentje bij veraun voor te zetten. Vervolgens zegt Allah subhanahu wa ta'ala: in Tessa. Toen scheen het hem toe, Musa alayhi salam. Toen scheen het hem toe dat hun touwen. En hun staven zich door hun toverkunst voortbewogen. Moet je je voorstellen. Die touwen en die staven, die begonnen ineens spontaan op en neer te gaan. Dit maakte zoveel indruk op de mensen. Zelfs Musa, alayhi salam, voelde angst opwellen. Hij werd bang van datgene wat hij zag. Allah, subhanahu wa ta'ala, zegt in de Koran, فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِي toen voelde Musa vrees in zich opkomen, maar Allah subhanahu wa taala stelde hem voor de zoveelste keer gerust en zei tot hem: La taf, in ka en a'la, vrees niet, wees niet bang, want jij zult zeker de overhand krijgen. Voor de zoveelste keer neemt Allah subhanahu wa taala vrees en bezorgdheid weg. En iedereen kan zich de eerste keer herinneren. Toen Moesa zijn stok in een slang zag veranderen. Toen deinstte hij terug. Vervuld met angst. Maar Allah subhanahu wa ta'ala stelde hem gerust. En zei tot hem. Ghudha wa la Raap het op. Wees niet bang. Wij zullen hem, dus die stok, doen terugkeren in zijn oude toestand. En ook deze keer stelde Allah Subhanahu wa Ta'ala Mousa gerust met de woorden, La ta' gaf, inneke ala. Ja, Mu'min, La ta' gaf, ala. Vreest niet, O oh Mu'min. Jij zult zeker de overhand krijgen. En met deze woorden sprak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mousa weer moed in. En hij gooide zijn stok op de grond, die in een monsterslang veranderde die alle touwen en alle staven van de tovenaars opat en hun leugens en bedrog op niets deed uitkomen Allahu Akbar, Subhanallah machtig is Allah Subhanahu wa ta'ala maar opeens deed zich iets voor wat niemand kan bevatten onbegrijpelijk wat het verstand te boven gaat de tovenaars wierpen zich ter gronde knielden voor de enige echte God Allah subhanahu wa ta'ala de heer van Harun en Moosa zij waren ondersteboven van datgene wat zij zagen zij waren experts op het gebied van toverkunst maar dit had niks te maken met toverkunst dit was een wonder dat afkomstig was van Allah subhanahu wa ta'ala en soms kan zoiets en luister goed naar mijn beste broeders en zusters soms kan zoiets een mens overkomen Eén gevoel ontlading één gevoelsontboezeming waardoor een cruciale verandering plaatsvindt in iemands leven koffer verdorvenheid zondigheid worden uit zijn leven verdreven om plaats te maken voor godsvrucht vroomheid en iman toen jubair ibn mut'im radiyallahu anhu en dit was voordat hij moslim werd toen hij de profeet op een avond het volgende vers hoorde reciteren. Of zijn zij uit niets geschapen? Of zijn zij zelf de scheppers? Ze bestaan nou eenmaal. Waar komen ze vandaan? Zou ik jullie een geheim verklappen? Ze zijn geschapen door Allah. Ta'ala. weten ze zelf niet. Toen Zubair ibn Mut'im deze woorden hoorde... Weet je wat hij zei? Hij zei... En hij was toen de tijd geen moslim. Hij zei... Mijn hart wilde het bijna begeven toen ik deze woorden hoorde. En deze woorden zijn dan ook aanleiding voor hem geweest... om later moslim te worden. Al-Fudayl ibn-Uyad. Rahmatullahi alayh. Een van onze vrome voorgangers. Hij was in eerste instantie een struikrover. Een dief die mensen... Van hun bezittingen beroofde. Maar op een avond hoorde hij iemand het volgende vers reciteren. Is het geen tijd geworden voor degenen die geloven dat hun harten zich onderwerpen aan het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala? Hij zei onmiddellijk: Ja, het is zeker tijd geworden. En dat was het begin van zijn bekeringsverhaal. Dat was het begin. Van zijn brouw. Bij sommige mensen vereist het niet meer. Dan één gevoelsontlading. Die ene alles bepalende moment opnamen. Je moet alleen de juiste snaar weten te raken. En zie hier de tovenaars. Die zich te gronden wierpen. Zeggende. men bi Rabbi Harun Wij geloven in de Heer. Van Harun en Musa. En zo zie je. Beste broeder. En beste zuster. Dat de harten van de mensen zich bevinden tussen twee vingers van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij is het die deze harten in één ogenblik doet omkeren. Harten die nooit tevoren het geloof hebben mogen ervaren. Zoals de harten van de tovenaars in één omslag doet overlopen van Gods besef en iman. En wat betreft Firaun, die was sprakeloos van verbazing. Die kon zijn ogen niet geloven. Hij werd bijna gek. En restte hem niet meer dan dreigen en het volgende tegen de tovenaars te zeggen: Amentum lehu qabla an adana lakum innahu lakbirukum aldi allemakum al-sihr. Fala uqatya an aidiyakum wa arjulakum min khilaf. Walla u sallibannakum fi jidu al-nakhil. Hij zegt tegen de tovenaars geloven jullie hem, voordat ik jullie toestemming heb gegeven, alsof zij toestemming nodig hebben van hem, om te geloven in de Heer van de werelden. Hij zegt, voorwaar? Hij is zeker jullie meester, die jullie tovenarij onderwezen heeft. En dan zie je dat Firaun in een soort shock verkeert. Hij kan deze klap niet verwerken, en begint onzin uit te kramen. Hij beschuldigt de tovenaars, en Moussa van Samenswering. De tovenaars die bij hem in dienst waren. En Moussa die de tovenaars helemaal niet kent van Samenswering. Hij zegt voorwaar hij is zeker jullie meester die jullie tovenarij onderwezen heeft. Ik zal zeker jullie handen en voeten aan tegenovergestelde kanten afhakken. En ik zal jullie kruisigen aan de stammen van de palmbomen. Maar niets schijnt te helpen wanneer het geloof de greep over iemand zijn hart heeft genomen. Niets deed de tovenaars wankelen wat betreft hun geloof. Nog bedreigingen, nog waarschuwingen. Je doet maar veraun. Ze hadden zich overgegeven aan Allah subhanahu wa ta'ala. En wie zich overgeeft aan Allah subhanahu wa ta'ala bevindt zich in goede gezelschap. Wie zich overgeeft aan Allah subhanahu wa ta'ala zal beloond worden met een onbeschrijfelijke geestdrift en innerlijke kracht daarom antwoorden de tovenaars met de rotsvaste overtuiging faqdima anta qad inma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya inna amanna bi rabbina li lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khayrun wa abqa innahu man ya'ti rabbahu mujriman لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا Prachtige woorden. Toen Firaun dreigde de voeten en de handen van de tovenaars af te hakken. Weet je wat ze tegen hem zeiden? Neem een besluit. En wat het ook mag zijn. Het is een besluit van dit wereldse leven. Voorwaar? Wij geloven in onze Heer. Opdat Hij onze zonden zal vergeven. En ook de tovenarij. Waartoe jij ons gedwongen hebt. En Allah is beter en blijvender. Beste mensen. Wallahilladhi la ilaha illahu. Allah is beter in het belonen. En Allah is blijvender in het straffen. En verder zeiden de tovenaars. Voorwaar. Wie als zondaar zijn heer tegemoet gaat. Voor hem is zeker de hel. Waarin hij... Nog leeft. Nog sterft. Vermanende woorden. Richting. veraun, Van de kant van de tovenaars. Die zojuist kuffar waren. Subhanallah. En zo zie je. Hoe deze harten. Die zojuist. Afschuw. En haat Koesterden. Voor de profeet Musa. Veranderden. In harten. Die beladen zijn. Met iman. Gods vrucht en liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala en voor zijn profeet Musa alayhi salam. Dus trek niet al te snel de conclusie dat een broeder of een zuster niet meer kan terugkeren naar de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. En niet meer te redden is. Want er hoeft maar heel weinig te gebeuren, heel weinig. Of de meest verdorven persoon vindt zijn weg terug naar Allah subhanahu wa ta'ala en komt tot één keer. En vice versa natuurlijk. Ook iemand die een lange tijd praktiserende moslim is. Kan zo weer zijn weg terugvinden naar verdorvenheid en afdwaling. Dus reken jezelf niet veilig voor Jehannem. En zeg datgene wat onze profeet vrede zij met hem pleegde te zeggen. Ja muqallib al quloob, qalbi ala dinik. O hij die de harten doet omkeren. Maak mijn hart standvastig op jouw geloof. Wat dat betreft neem een voorbeeld aan Omar radiyallahu anhu. Al-Faruq, de grote metgezel van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Ondanks het feit dat hij door de profeet sallallahu alayhi wa sallam, is verteld. Dat hij tot de inwoners van het paradijs behoort. Toch was hij niet zeker van zijn zaak. En hij vreesde voor een slechte afloop. En daarom toen hij hoorde dat Hudayfa, radiyallahu anhu bekend was. Met de namen van alle hypocrieten. Waarvan hij op de hoogte werd gesteld door de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Snelde Umar naar Hudayfa. Om hem te vragen of zijn naam ook genoemd is. Umar radiyallahu an. Vreest in nifaak te vervallen. Is bang een huigelaar te zijn. En wij schijnen zeker te zijn van onze iman. 100 procent overtuigd. Van een goede afloop. Subhanallah. Dus zie, beste broeders en zusters, hoe deze tovenaars in een zeer korte tijd de zoetheid van het geloof leerden kennen. En ze waren zelfs bereid deze met hun levens te bekopen. Ze zeiden namelijk tegen ze Fir'aun: Inna amanna bi rabbina. khatayana. Wa akrahtana alayhi Wallahu wa Zij leerden de zoetheid van het geloof kennen. In een zeer korte tijd. Hoe lang heb jij erover gedaan? Hoe lang? Mits jij de zoetheid van het geloof hebt mogen ervaren. hebt mogen proeven. Of zijn wij zo triest. Dat wij niet eens weten. Wat de zoetheid van het geloof betekent. Wat de zoetheid van het geloof inhoudt. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons de zoetheid van het geloof schenken. Zie hoe de tovenaars beste mensen. Dankzij één wonder. Tot één keer zijn gekomen. Terwijl Feraon, die hetzelfde wonder heeft mogen aanschouwen. zich hardnekkig en hoogmoedig opstelde. en niet wilde geloven in Allah subhanahu wa ta'ala. En hij besloot. Beni Israël, de kinderen van Israël. het Joodse volk. meer folteren. meer straf en meer kwelling op te leggen. En wat dient men in zo'n geval te doen? En bedenk. Dat de toestand van Moesa en zijn volgelingen vergelijkbaar is met onze huidige toestand. Ook zij waren een minderheid in andermans land. Ook zij kregen vaak de schuld van alles. Ook zij hadden het zwaar te verduren. En het was voor hen veel slechter dan wij. Maar toch kregen zij van Moesa geen toestemming om zich te misdragen jegens het volk van Veraun. Hij zei niet tot hen, ga angst, haat, verderf, fitna, zei je in het land. Hij zei niet, ga aanslagen plegen en onschuldige burgers doden. Nee, dat zei Moesai hij niet. Hij zei, Smeekt Allah om hulp en wees geduldig. Geduld, beste mensen, is het sleutelwoord. Geduld is de oplossing. Geduld is het wapen van de moslim. Het zijn alleen de allergrootste die zich geduldig opstellen. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala. inna إِنَّ اللَّهَ مَعَصَّابِرِينَ Hij zegt namelijk, wees geduldig. Voorwaar? Allah is met de geduldigen. En in een overlevering die vermeld staat in Sahih al bukhari en Sahih Muslim... Zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam: Er is niets wat een mens is gegeven dat beter en wijd uitstrekkend is dan geduld. En in Sahih al-Bukhari, en hiermee wil ik afsluiten, insha'Allah. Deze overlevering, waarin de nadruk wordt gelegd op geduld. En dat is ook mijn boodschap aan jullie: Wees geduldig in deze moeilijke tijden. In deze overlevering zegt Ata'. Dat Ibn Abbas radiyallahu anhu tegen mij zei. Dus tegen Ata. Hij zei, zal ik jou een vrouw laten zien die behoort tot de inwoners van het paradijs? Toen zei Ata, ja zeker. Toen zei hij, zie je die ene zwarte vrouw? Zij kwam op een dag naar de profeet sallallahu alayhi wasallam, En ze zei tegen hem, soms krijg ik epilepsie aanvallen. Ook wel vallende ziekte genoemd dus ze trad op in aanvallen soms krijg ik epilepsie aanvallen zei ze, waarbij ik mij ontbloot, dus een deel van mijn kleding, wegneem kun je wellicht ze zegt tegen de profeet, kun je wellicht Allah subhanahu wa ta'ala vragen om mij te genezen toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen haar je kunt geduldig zijn geduldig zijn met deze ziekte en je zult beloond worden met het paradijs. Of, zegt de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ik kan Allah vragen om jou te genezen. Dus ze heeft twee opties. Of ze is geduldig met deze ziekte. Of de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wiens dua verhoord wordt. Vraagt Allah subhanahu wa ta'ala om haar te genezen. Toen zei deze vrouw. Ik zal geduldig zijn. Maar. En luister naar deze prachtige opmerking van haar. Bid alleen tot Allah dat ik mij niet meer ontbloot. Dat ik niet meer mijn kleding wegneem. Als ik weer zo'n epilepsie aanval krijg. Allahu Akbar, wat een vrouw. En ik vraag tot slot Allah subhanahu wa ta'ala. Om ons te begunstigen. Met het geduld en het schaamtegevoel. En de kuisheid van deze godsvresende vrouw. wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سواه قال موعدكم يوم الزِّينَةِ وان يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتاه قال لهم موسى وي لكم لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم أن يخرجاكم يرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم ماتوا صفا وقد فلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى فاذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفه موسى قلنا لا تخفنك انت لعلا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوه إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتاه فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموتاً قال أماتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقص عن أيديكم وأرض من خلاف ولا فَكُنْ فِي جُذوعِ النَّخْلِ وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قَالُوا لَنُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا ما تقضي هذه الحياه الدنيا ان آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير إنه من ياتي ربه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها